3 uur. Het NOS Journaal. Liseland Thomasen. De Groningse horecabedrijven van de overleden ondernemer Sjoerd Koistra kunnen een doorstart maken. De cafés, waaronder een aantal op de grote markt, blijven open en al het personeel kan in dienst blijven. Dat is mogelijk geworden doordat er overeenstemming is bereikt over de verkoop van de Koistra panden. De cafés worden voor 40 miljoen euro verkocht aan een vastgoedbedrijf dat ze verhuurt aan Heineken. Sjoerd Kooistra pleegde vorig jaar juni zelfmoord. Zijn bedrijf zat toen diep in de schulden. In Parijs is de rechtszaak tegen Jacques Chirac begonnen. De oud-president liet zich bij de start van het proces niet zien in de rechtbank. Chirac en negen medeverdachten worden beschuldigd van corruptie. Toen Chirac in de jaren 80 burgemeester was van Parijs... zou hij partijgenoten hebben betaald uit de gemeentekas... Het is de eerste keer dat een voormalig Frans staatshoofd wordt berecht sinds, sinds de veroordeling van Maarschalk-Pétain voor landverraad in de Tweede Wereldoorlog. Het Openbaar Ministerie gaat een brugwachter van de Ketelbrug vervolgen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een ongeluk in oktober 2009. Toen botsten een aantal auto's tegen de gedeeltelijk geopende brug bij Lelystad. Vier mensen raakten gewond. Volgens het OM heeft de brugwachter een verkeerde knop ingedrukt... waardoor de ketelbrug een stukje omhoog ging. Het OM vervolgt de brugwachter wegens zware mishandeling. De advocaat van de verdachte zegt dat de ketelbrug open ging door een softwarefout. In het centrum van Goes woedt een grote brand in een café. De politie heeft de grote markt ontruimd vanwege de enorme rookontwikkeling. De brand is ontstaan in een ruimte boven de kroeg. De brandweer is bang dat de brand overslaat naar de naastgelegen panden. Ja, de panden op de markt zijn uh, inderdaad aan elkaar geschakeld en de brandweer. Uh is ook binnen bij de naastliggende panden... en houdt daar in de gaten of de brand niet doorslaat naar, uh, naar de andere panden. De warmte van de vlammen is volgens de brandweer door de muur... in de naastgelegen cafés te voelen. Het weer, het is zonnig en ongeveer 7 graden. In Limburg mogelijk iets warmer. Ook morgen is het zonnig en het wordt dan in het zuiden op veel plaatsen 10 graden. AMB, verkeersinformatie. Er staat alleen file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, voorknopend Badhoevedorp, twee kilometer. Er ligt daar blik op de weg, daardoor zijn er twee rijstroken dicht.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Zo meteen een reportage over een dorpsburgemeester in Teugen. En tegen half vier gaat Ruard Gans voort, hoogderaar praktische theologie... met iemand een appeltje schillen. Ruard, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie ga jij in debat straks? Vanmiddag ga ik een appeltje schillen met Rien Hoek. Hij is woordvoerder van een aantal reformatorische gemeenten in, uh, in Gouda... En ze hebben bezwaar tegen de komst van The Passion... een muzikaal evenement dat een eigen interpretatie geeft... van het lijden en sterven van Jezus. En wat rond Pasen opgevoerd ja, wordt in, uh, in Gouden. Goed, dat straks. Maar eerst een reportage over Teuren. Een dorpsmakelaar die via allerlei activiteiten de leefbaarheid in het dorp probeert te verbeteren. Die rol vervult Marianne Wiegers sinds 1 februari in Teugen. Het gaat om een betaalde baan en een primeur in Nederland. Maar waarom is dit nodig en kunnen we dit werk niet gewoon aan vrijwilligers overlaten? Verslaggever Ewout Kiviet ging een dag met deze dorpsburgemeester op stap. Kennen jullie die mevrouw? Nee. Nee. Nee. nee. Ja. Het is een dorpscontactpersoon van Teugen. Oh. Oh. oh, leuk! Doe de kinderen in het dorpje Teugen zijn dus nog wat sceptisch over de nieuwe dorpscontactpersoon. En ook ik vraag me af of zo'n persoon wel echt nodig is. En of zij misschien de ongekroonde burgemeester van Teugen is. En dat treft, want ze staat hier juist te praten met mevrouw Bezenberg van de Peuterspeelzaal. Ik was je nieuwe functie, dus ik, ik had een ideetje om uh, eens een keertje te kijken of we uh, op opa-nopa-dag kunnen houden op de Peuterspeelzaal. Nee. God, en, dat gebeurt nog en die dorpscontactpersoon, dat bent u toch, mevrouw Wiegers? Ja, dat ben ik. Ja. En wat betekent dat nou? Een dorpscontactpersoon is een trekker in een dorp... die ervoor zorgt dat die ideeën die mensen hebben... dat die ook uitgevoerd worden, als het haalbaar is. Waardoor het leven op het platteland in een dorp leuker wordt, socialer wordt. Maar vindt de directrice van de Peuterspeelzaal zo'n contactpersoon nou echt nodig? Het is uh, nodig en het is ook erg handig. Want uh, vind maar eens uit wie je moet bereiken als je iets wil. Hè? Dus, uh, De wethouder? Uh, kan, kan. Maar ja, die heb je ook niet 1, 2, 3 te pakken. Dus het is uh, voor uh, zeg maar een soort vliegwieleffect effect is het echt handig dat er één persoon is waarvan je weet dat hij ook bereikbaar is. Nou, mevrouw Wiegers, wat wilt u nou eigenlijk bereiken? Nou, wat ik uh, graag wil bereiken... is dat er ergens in tegen een uh, servicepunt komt. Een bundeling van functies... In verband met het feit dat we geen winkels meer hebben, geen pinautomaat, geen mogelijkheid om medicijnen op te halen. De... U deed het werk al een beetje vanuit de Belangenvereniging. Nu heeft u hier een betaalde baan voor. Is, is het nou echt nodig? Ja, dat denk ik wel. Ten eerste heeft de provincie Gelderland daar geld voor beschikbaar gesteld, uit Europa. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de school, de Zaaien, de basisschool. Daar gaan we contact leggen met de directeur. We zijn in basisschool De Zaaien. Ja, geweldig. Goed zo. Ja, prima. Hier spreken we de directeur Jan-Willem Stegeman. Echt hij wil graag samenwerken met mevrouw Wiegers. In eerste instantie zijn de gedachten wat om het gaan koken met, uh, koken met kinderen. Uh, waardoor de ouderen uh, de kinderen kunnen leren hoe er uh, gekookt uh, zou moeten worden. Maar moet de school het eigenlijk niet zelf doen? Uh, ja en, en, en nee. Um, aan de ene kant kunt u daar gelijk in hebben. Aan de andere kant denk ik van ja, uh, ik vind een dorpcontactpersoon wel heel makkelijk, heel, heel, heel snel bereikbaar uh, voor ons. En die wat sneller uh, dingen voor ons kan regelen. Uh, als ik het allemaal zelf zou moeten doen, kan ja. Maar dan moet ik toch er ergens een keuze in gaan maken. Nou, nu, Veel van deze initiatieven werden al gedaan door de, door de belangenvereniging uh, van Teugen. Vrijwilligerswerk. Uh, nu een, een, een baan uh, die mevrouw Wiegersiever over heeft. Is het nodig? Uh, ik vind het nu terecht dat als je zoveel vrijwilligers tijd hebt ingestoken... dat er een keer een moment komt dat er ook een vergoeding tegenover staat. We lopen hier in het dorpje Teugen, 800 mensen. Om mij heen zie ik een, een grote bomenrij, bijna geen huizen. Links ligt weer een, een iets nieuwere wijk. Van wanneer is die wijk, mevrouw? Nou, die wijk is al uh, 40 jaar oud. Wij noemen dat nog steeds een nieuwbouw. De rest is allemaal uh, van voor uh, de Tweede Wereldoorlog, of niet? Ja, dus is echt een heel oud dorp. We hebben ook niet echt een kerk... Of een café. Vandaar dat het dorpshuis zo belangrijk is geworden. Die staat er nu vier jaar. hebben we echt voor geknokt dat we die zouden krijgen. Is er dus een dorpshuis wat gebeurt daar? Daar is een to toneelvereniging die oefent daar. Biljartclub uh, smiddag, zelfs twee keer. Uh, bejaardersloos komt er één keer in de maand. Uh. Dus het wordt uh, druk gebruikt. Als ik het zo hoor, is er dus uh, behoorlijk wat activiteit in dit kleine dorp. Ja, ik zou zeggen, waar, waar zijn die nieuwe initiatieven nog voor nodig? Om het nog leuker te maken. En als je er niets aan doet, dan... Uh, het gaat toch gaat het uh, geheel achteruit. En vandaar dat we dus met volle kracht de, de nieuwe dorpscontactpersoon gaan zijn. U heeft daarvoor uw, uw andere baan opgezegd. U bent nu vol uh, uh, dorpsvertegenwoordiger uh, van teugen. Waar gaat u het allemaal van doen? Er zijn ontzettend veel fondsen in Nederland. Ik heb ook al uh, de medewerking van de Rabobank. Gemeente Voors, als er leuke dingen uitkomen, kom maar bij ons. Dan uh, hebben wij daar zeker geld voor. Dus dat ga ik, uh, dat ga ik doen. U bent wel handig met potjes. Ja, echt wel. Ja, ja. Dat is mijn hobby. Naast een basisschool heeft je dorpje teugen ook een heus eigen vliegveld. Delta Delta Oscar, Echo. En we spreken de directeur Koert Munk. En ook aan hem stel ik de vraag waarom we nou belasting moeten betalen voor mevrouw Wiegers. Er komt weer wat meer structuur in het dorp. Uh, wat zaken die vroeger uh, gewoon waren en de laatste 25, 30 jaar uit het dorp zijn verdwenen beginnen weer terug te komen. Uh, dat kun je bijna niet meer aan vrijwilligers overlaten. Je ziet op heel veel plaatsen dat als het gedaan wordt... dat het door gepensioneerden gedaan wordt. Uh, maar er maar gewoon, maak er maar een betaalde functie van. Want er zit een hele hoop werk aan. Is ze eigenlijk de burgemeester van Teugen? Bij mijn weten heeft niemand uh, de titel burgemeester van Teugen gekregen. Maar misschien uh, wordt Marianne de eerste vrouwelijke burgemeester van Teugen. Nou, meneer Munk zegt het al. En ik kom na een dagje met u meegelopen te hebben... eigenlijk tot dezelfde conclusie... Daarom heb ik hier een amstsketen die ik u omga doen. Bij deze uh, mevrouw Wijers wil ik u kronen tot uh, burgemeester van Teugen. Wow. De nieuwe burgemeester van Teugen en dat allemaal met dank aan Europa. Jazeker, zeker, Met dank aan Europa. Geweldig. Is dit nou een, uh, een trend dat meer gaat voorkomen, kleine kennen? Ja zeker. Daar gaan we echt aan werken samen met de gemeente Voorst. Om ervoor te zorgen dat in elk dorp van de gemeente Voorst een dorpscontactpersoon komt. Een eigen burgemeester dus. Aan de telefoon is Hans Esmeijer. Hij is gedeputeerde van de provincie Gelderland. En hij is nauw betrokken bij dit project. Meneer Esmeijer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja, ja. Moet Europa nou onze dorpsburgemeesters gaan betalen? Ja, ja, ja. ja lijkt wel weg allemaal. Maar nou ja, het is niet zo dat het geld in Brussel wordt opgehaald. Dat klopt via de provincie. En de provincie is dichterbij dan je denkt. Ja, dat geloof ik allemaal wel. Maar moeten we dit soort dingen subsidiëren? Kunnen we dat niet zelf? Nou, kijk, uh, op het platteland gebeurt van alles en nog wat... En uh, we zullen daar toch met z'n allen uh, voor moeten waken dat de leefbaarheid ook in stand blijft. Ja. Nou beschikt uh, Dorp Teugen al honderd jaar over een belangenvereniging die het erg goed doet. Er zijn heel veel actieve mensen, maar ergens is dus toch behoefte aan die vrijwilligers uh, een centraal punt te geven, een aanspreekpunt van iemand die uh, ja, de initiatieven bundelt, samenbrengt en verder tot uitvoering brengt. En dat is mevrouw Wiegers. Want als je dat niet doet, dan wat gebeurt er dan? Nou, kijk, uh, ja, u spreekt over een betaalde baan, maar uh, het gaat hier over 10.000 euro per jaar. En, uh, Betaald lijntje. Ja, het is natuurlijk niet zo dat dat een uh, vette baan is uh, voor de hele week, uh, alle dagen in de week. Het is een ondersteuning voor uh, de vrijwilligers die er bezig zijn. Uh, dat is nuttig, dat is goed, dat heeft u ook in de uitzending kunnen horen. Uh, het is niet een, een dorp dat uh, op sterven naar dood is, in tegendeel. Uh, maar daar waar nieuwe initiatieven zijn, dan moet je ze ook koesteren, moest ze vasthouden en verder uitplanten. Want de vrijwilligers van uh, 100 jaar geleden, dat zijn toch andere mensen als de vrijwilligers van vandaag. Wat is het belangrijkste veel verschil? Meer, veel ja. meer korte baanschaatsen, veel meer uh, kortdurende uh, belangstelling. Uh, ja, en dan is het heel goed dat er een soort schakel is die ook continuïteit garandeert. Dus wat u betreft komen er meer? Ja... Uh, je moet het zien uh, als een soort experiment, uh, als uh, kijken hoe dat uitwerkt. Het is zeker niet zo dat wij uh, in elk dorp van Gelderland uh, zoiets uh, nou per se mede mogelijk moeten maken. Waarom niet? Maar, Want het is heel uh, belangrijk, uh, heb uh, ik net gehoord van ja, u. ja, maar het is heel goed dat er een teugen is in de Achterhoek in Bredevoort, uh, is zoiets, in de scherpe zeel in de Gelderse Vallei. Uh, en dan gaan we eens kijken of dat werkt. Maar en, dat, uh, dat hebben we net gehoord, het werkt. Ja, nou, als het, ja we zijn al net, net begonnen. We zijn te snel. Het is natuurlijk al een, een, een jaar, twee jaar minstens uh, zijn, zijn uh, succes bewijzen. En dan is het ook iets in de rit van gemeentebesturen om te zeggen... kijk, we hebben dit allemaal in de gemaakt als uh, provincie. Het werkt gaat stukken goed. Uh, het neemt ook werk van het gemeentebestuur uit handen. Uh, Organiseer dat en neem dat van ons over. Ja, ja ik, uh, ik snap het en volgens mij is het ook zinnig, maar je zou toch willen dat zo'n gemeenschap dat zelf op kan lossen, zonder subsidie? Ja, nou ja, dat gebeurt heel veel en het is maar een kleine bijdrage uh, vanuit de gemeenschap. Uh, Europa hecht eraan dat uh, mensen elkaar blijven vinden en blijven zoeken. Maakt ze zorgen over de ontwikkeling van het platteland? En Teug is een heel mooi voorbeeld van een uh, ja, kleine gemeenschap in een agrarische omgeving met een groot vliegveld en met steeds meer industrie daarop ja. uh, en, en daaromheen. En uh, ja, als, op het gebied van cultuur, op het gebied van sport, uh, ja, doen ze nieuwe ontwikkelingen voor. En het is heel goed dat daar een centraal punt is in de vorm van zo'n Dorfse burgemeester, als u dat noemt, heel mooi. Ja, ja maar, uh, maar het is van 2-1. Of ontmaken. het is heel goed en er moeten er meer komen, of het is maar zo-zo en wij laten het hierbij. Welke kant nou, kiest dat... u? Ja, we hebben het nooit eerder gedaan. Uh, we hebben ook een uh, federatie dorpshuizen. We hebben een, een, een, een vereniging van kleine kernen. Die maken dorpsvisies. In die dorpsvisies spreken bewoners zich uit... dat ze een aantal dingen van plan zijn samen te gaan doen. Zij doen ook verreweg het meeste werk. En uh, ja, wij willen hiermee eens kijken... in hoeverre dat zo'n uh, centraal aanspreekpunt voor een uh, klein baantje in de week... dat mede mogelijk maakt. Nou, dat vind ik nog hartstikke goed. Ja, maar dan heeft u mijn vraag nog niet beantwoord. Nou, wij maken als provincie soms dingen mogelijk om anderen te laten zien dat het de moeite waard is om soms, hierin te investeren. Soms, Af en toe doet u dit een keer, maar het wordt geen beleid. Nee, het wordt geen beleid. Elk dorp in uh, heel Gelderland uh, krijgt een uh, dorpsconcierge. Daar zijn we in. Nee, dat, die kant gaan we niet op. Maar het is wel goed om hier en daar over de provincie verspreid een aantal van de experimenten te hebben. Oké. Okay. Hans Esmaier, gedeputeerde in Gelderland. Dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Let's say we're French. We are a creature plus petite. More elegant than one could bargain for. We're simply born with great physique. silent depth brings out the mystery in our child rescued from but the thought we should play every woman and that we ought to be simply Charming time. die afgelopen zijn? Lijnen met European. Wie nee, schilder vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Ruart Gansvoort. Ruart, jij wilde gaan hebben over een gebeurtenis in Gouda. Tegen Pasen wordt daar een opvoering gedaan van... De passie, het Paasverhaal. Uh, en daar is iets mee aan de hand. Leg even aan. Ja, het is een, uh, een, een uh, eigen tijdse vormgeving waar verschillende kerken bij betrokken zijn, waar de EVG omroep aan meedoet. Nou, en zo wordt een groot conglomeraat. Dat uh, op een eigen tijdse manier allerlei uh, elementen uit het Paasverhaal, het lijstverhaal, het sterf van Jezus, uh, gaat weergeven. En uh, waar ze uh, vergunning voor hebben gekregen van de gemeente... waar de gemeente Gouden ook uh, op inhaakt door te zeggen... Van, nou, dit is ook een cultuurelement wat, uh, waar we ook als, als stad mee, uh, mee kunnen scoren. Dus ze verwinden allerlei vormen van wat dan heet city marketing aan. En uh, dat moet een groot, uh, een groot gebeuren worden. Ja. Maar. Ja, dat komt er maar natuurlijk. Precies, ja. Um, een aantal van de reformatorische kerken in, uh, uh, in Gouda, uh, samen met de SGP... die uh, hebben daar grote moeite mee, grote bezwaren tegen... en hebben de gemeente eigenlijk gevraagd om die steun in te trekken... en uh, uh, nou, dit, niet, uh, dit niet mogelijk te maken. Mm -hmm. En dat, dat vind jij raar, dat ze dat hebben gevraagd? Nou ja, ik begrijp het wel dat ze daar moeite mee hebben. Ik bedoel, dat, dat, dat snap ik heel goed. Maar uh, ik vind het nogal ver gaan om op een gegeven moment... Dan, uh, um, een, een andere interpretatie van, uh, nou, in dit geval het bijbelverhaal... Dat is een theologische discussie, die mag je voeren, maar daar gaat de gemeente niet over. Dus om naar de gemeente te zeggen, van, omdat wij een andere theologische interpretatie hebben... daarom moet dit evenement uh, eigenlijk uh, stopgezet worden... dat betekent ten diepste, in mijn besef, dat je uh, niet accepteert dat je in een plurale samenleving leeft. Nou, dat zijn behoorlijke beschuldigingen. Laten we eens degene aan wie jij die richt bijhalen. Rien Hoek, advocaat, woordvoerder van de geïnformeerde gemeente en bestuurslid van de SGP in Gouda. Uh, goedemiddag, meneer Hoek. Goedemiddag. U heeft een brief geschreven uh, aan de gemeente met het verzoek om uh, de vergunning voor deze gebeurtenissen in te trekken? Ja, inderdaad. Ik moet u uh, op één puntje corrigeren. Ik ben weliswaar in het dagelijks leven advocaat, maar oh, ik heb niet als advocaat deze brief geschreven. Dat heb ik nadrukkelijk gedaan namens de drie kerkenraden van de drie gereformeerde gemeenten in Gouda. Ja. Dus dat is even een nuancering. Ja, ik denk wel belangrijk, want het is ook een insteek die wij als kerken hebben gekozen... We hebben regelmatig uh, overleg, ook met de, de burgemeester of allerlei dingen die in onze stad uh, plaatsvinden. En dit is een onderwerp waarvan wij vinden dat dit ons uh, zeker ook raakt. Ja, en wat, wat is en, uw grootste bezwaar tegen de, de, de gebeurtenissen die, of tegen de, het event, ja, hoe moet je het noemen, uh, wat gaat plaatsvinden? En nou, het is een event, zo wordt het ook uh, afgeschilderd. Uh, het grootste bezwaar is dat uh, er uh, een vertolking plaatsvindt van uh, het Leidensevangelie. Uh, evangelie. En van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Waar wij ons niet in kunnen vinden, dat zijn dezelfde bezwaren. die ook in 2004, zeg maar, bij de film The Passion. naar voren zijn gebracht. Wij denken dat we zeker ook het missionaire karakter. wel kunnen billijken. Wij zijn als kerk ook zelf actief. op het gebied van evangelisatie. Maar we moeten wel. daarbij ook de, de wijze waarop dat gebeurt. moeten we wel. Plaats ook in een bijbelse licht. Kijk, ja. uh, de wijze waarop dit nu plaatsvindt door de uh, tweede allerlei popgroepen op die uh, op eigentijdse wijze, zeg maar, delen van het leiders evangelie naar voren brengen, dat vinden wij niet passen bij de de heiligheid, bij de waardigheid, ook van het evangelie... en van het lijden van ja. het sterven van de Heer Jezus. Daar moet je op een andere manier over spreken. Ook met je, zo... je medemens. Ja, ja. wat ja. gaan ze Maar meneer Hoek, ik begrijp best dat dit niet uw interpretatie is. En dat dit niet de manier is waarop u uh, het lijden van de evangelie... zou willen weergeven en dergelijke. Dat dit niet ja. uw, uw theologie ja. is. Allemaal prima. Maar dat is toch geen ja. reden om een ander te ontzeggen... om het op die manier wel vorm te geven? Uh, nee, maar daar gaan we wel over in het debat... We hebben tegelijkertijd... Maar niet, maar niet met de organisatoren, u gaat in debat met ja, zeker. de gemeente. Jazeker, nee, nee. Nou, we de, ook, weg, de weg die u gaat, is via de gemeente. En u heeft gezegd ja, we willen ook nog wel met de organisatoren gaan praten. We hebben voordat we uh, contact hebben opgenomen met uh, de gemeente. Die brief is verstuurd. Hebben we hebben eerst contact opgenomen met uh, de PKN, de Kerk Nederland. Ja. Die uh, als belangrijkste organisator geldt. Mm -hmm. En ik heb aangegeven dat ik juist tegelijkertijd uh, ook de organisatoren... Dus ook de PKN, de EO, het Nederlands Bijbelsgenootschap en de RKK hebben allemaal uh, dezelfde moment de brief gekregen en aangegeven wat de inhoud is van onze bezwaren. Mm -hmm. En daar hebben we ook uiteengezet waarom wij dat juist ook zo vinden. Het missionaire karakter kunnen we best billiken, maar we vinden dat dat op een andere manier naar voren nee, maar goed, dus, moet worden. Maar en daar hebben wij als kerk midden in de samenleving... In Gouda ja. hebben wij daar volop ook ons uh, stem in. Uh, ja, maar goed, dat, dat, is dat is een theologische discussie. Daar gaat de gemeente niet over. Nou, dat weet ik niet. Kijk, oh. het is... Nou, ja, ik denk dat, een, ik, geloof de gemeente... dat ik geloof niet dat ja. de, de burgerlijke overheid uitspraken doet in theologische kwesties. En het lijkt alsof nee, je dat nee. toch van ze wilt. Nou, het gaat niet om de vraag of wij zozeer... De, uh, of de gemeente daar een uitspraak over doet... Uh, het is wel zo dat wij aangeven... wij zijn als drie kerken uh, prominent aanwezig in de Goudse samenleving. Dit vindt in onze stad plaats. Uh -huh. Wij vinden dat uh, niet passen bij Gouda. Dus u vindt, de... u vindt dat er wel ruimte is voor uw kerk in deze samenleving... maar niet voor ja. een andersoortige inkleuring van het verhaal? Uh, een andere soortige inkleuring van het verhaal. Uh, wij willen daar graag het inhoudelijke debat over aangaan... maar we vinden niet dat, zoals nu gebeurt, er uh -huh. één lezing namelijk zoals de Passion die aangeeft, mm -hmm. de, op de voorgrond treedt op een wijze... die eigenlijk weinig meer met het Leiders Evangelie te maken heeft... maar gewoon met een cultureel evenement. Maar dat mag toch ook? We hebben ook de Matthäus Passion... we hebben de Passiespelen in Tegelen, we ja, hebben even, even ja, hey, Bent u zijn... tegen meneer, meneer Hoek andere vorm? want dat wil een luisteraar ook graag weten? Matthäus Passion, wat, wat vindt u daar dan van? Kan dat wel? Dat vind, ik op, dat vind ik al op een veel waardiger manier uh, het Leiders Evangelie vertolken. Ook wat het, de tekst van het... Uh, uh, van het de Matthäus Passion zelf betreft. Daarbij komt natuurlijk uh, ook de vraag. Er zijn heel veel mensen die er behoorlijke moeite mee hebben dat uh, Jezus, hè, de Heer Jezus, op deze wijze uh, op de voorgrond wordt gebracht, vertoord wordt, uitgebeeld wordt, mm -hmm. nagespeeld wordt. Ja, die mensen ja, hoeven er ook niet naartoe te gaan. Maar de... nee. Er is, er is toch geen reden om, om anderen te verbieden. Dat is mijn belangrijkste punt. Het lijkt erop dat hij een soort dat ik zeg zo'n theologische monocultuur in Nederland wil hebben... waarbij alleen uw eigen visie ruimte mag krijgen in het publieke domein. Dat lijkt me niet acceptabel. Nee, wij zoeken nooit het monopolie, maar wel in de weg van de overtuiging. Andere mensen, want de overtuiging, dat dit niet een goede weg. is. Ja, maar nee, u dus vraagt aan de gemeente om... het debat. Nee, Daar zijn, u... zijn we nu volop mee bezig, meneer Hans. Ja, maar u vraagt aan de gemeente om het onmogelijk te maken. Dat vind ik toch wat verder gaan. Dus ja, we gaan een publiek debat aan. Ja, nee, wij vragen inderdaad aan de gemeente om uh, geen steun te verlenen aan dit evenement. Ja, en de vergunning is op een moment het net. Ja, natuurlijk. Maar, op het moment dat dit gepresenteerd wordt, is alles georganiseerd. Ja. Uh, dus er is geen enkele vorm van vooroverleg geweest. Er is niets geweest, ook dus, niet met de kerken. Ook, maar dat betekent dat je zegt ik van... met de PKN uit Gouda zelf. In ja. ieder van niets. Dat is toch merkwaardig. Maar u wilt dat toch toch kennelijk de theologische visie van een andere groep onmogelijk maken. En dat vind ik voor, voor een plurale samenleving dat. Kijk, dat u bezwaren heeft, prima. Dat u het debat aangaat, prima. Dat u zegt, wij hebben een andere visie op het verhaal, ook uitstekend. Maar ja. niet te zeggen, wij vinden dat een andere groep... niet haar eigen vorm mag geven, haar eigen interpretatie mag geven... aan het leidersverhaal. Dat vind ik jammer. Meneer Hoek? Nou, ik wil helemaal niet uh, een monopolie vestigen. Ik wil juist mensen ervan overtuigen dat dit niet de goede weg is. En zo goed als u mij probeert te overtuigen dat iedereen... Dat op zijn eigen manier een voren ja. mag brengen. Meneer, hoe zou, zou het een oplossing zijn als u betrokken zou worden bij de organisatie? Uh, ik denk dat dat misschien voor het evenement niet uh, helemaal de goede oplossing zou zijn. Maar, ja, maar dan kunt mm -hmm. kun u kun wel meepraten in ieder geval. Oké, okay. kijk als deze. Uh, we hebben uiteindelijk uh, een brief gekregen van, de, uh, van het Landelijk Dienstcentrum van de PKN over dit evenement, mm -hmm. toen alles al in orde was. Uh, als wij daar in een veel vroeger stadium bij betrokken zouden geweest zijn. hadden wij dezelfde bezwaar ook naar voren gebracht. Ja. Zoals we dat nu ook gedaan hebben. Nee, dus ik vind, dat, we dat ik vind het gesprek ook. Wat ons ondersteund hebt, sterker nog. Ja. Er is ons ook gevraagd om uh, eventueel nazorg te doen. Ook op de evangelisatiecommissie van de eigen gemeente, waar ik lid van mm -hmm. ben. En we hebben dat op dezelfde bezwaar aangegeven. Ja, spijt me. Maar zo kunnen wij niet. Nee. Uh, nee, ik, ik, ik, ik, ik, ik begrijp uw bezwaren denk ik ook wel. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar mijn belangrijkste punt zit hem erin... dat wij nu eenmaal leven in een, een land en in, in een stad als Gouda... waarin heel veel verschillende interpretaties zijn. En die moeten ook met elkaar daar kunnen leven. En dat oh. betekent dat het soms ook wel eens pijn doet. Goed, we gaan, we gaan het hier belaten, want dit is helder. dit, heb, dit uh, is aan, aan bod gekomen, Ruart. Hartelijk dank, Ruart Gansenvoort. En ook hartelijk dank, Rien Hoek, die sprak namens de gemeente... die bezwaar hebben tegen deze uh, gebeurtenis in Gouda. Hartelijk dank. Wacht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 Het is prachtig mooie dag. Het is prachtig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 Prachtig mooie dag. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik wijs u nog even op onze website. Dit is de dag.nu. Zometeen, Villa VPRO Tesselblok, Wat gaan jullie doen? Goedemiddag, Thijs. Um, ik weet niet of jij dat wist. Dat krijg ik ga even voor. Ik raak even enorm in de war met papieren voor mijn neus. Jaarlijks worden er honderden moorden over het hoofd gezien. Zo. Nee. Ja, wel waar. Ja, sorry, dat wist ik niet. Dat was ja, je graag, toch? <laughs> ja, dat wist jij niet. Nee, ik ook niet. Uh, er wordt te vaak ten onrechte uitgegaan van de natuurlijke doden. Er wordt dus veel te weinig sectie verricht. Uh, daar ga ik het over hebben met Frank van der Goot. Die uh, heeft deze boeiende zin... Uh, uitgesproken in een stuk wat ik meen van de week in een blad verschijnt. Het blad Man, geloof ik. In elk geval, hij luidt de noodklok over uh, het feit dat er zo weinig sectie wordt verricht. Hij luidt de noodklok over het feit dat er in Nederland geen forensisch pathologen zijn. Althans nauwelijks, er zijn er nog, nog maar vijf. En er komen geen nieuwe bij. Daarover gaat het zo meteen onder meer in de villa. Maar we gaan eerst luisteren naar het nieuws. Dat wordt gelezen door Lieselot Thomas. Radio 1 het NOS journal een brugwachter van de Ketelbrug wordt vervolgd wegen zware mishandeling. De man zou in 2009 op een verkeerde knop hebben gedrukt... waardoor de Ketelbrug bij Lelystad een stukje omhoog ging. Een aantal auto's botsten tegen de brug, vier mensen raakten gewond. In het centrum van Goes woedt al uren een grote brand in een café. De brandweer heeft de naastgelegen panden ontruimd. Vanwege de rookontwikkeling is ook de grote markt... waaraan het café ligt afgesloten voor publiek. De brand is ontstaan in de ruimte boven de kroeg. In Parijs is de rechtszaak tegen Jacques Chirac begonnen. De oud-president is er zelf niet bij. Chirac en negen medeverdachten worden beschuldigd van corruptie. Toen hij in de jaren tachtig burgemeester van Parijs was... zou Chirac partijgenoten hebben betaald uit de gemeentekas. En de Groningse horecabedrijven van de overleden ondernemer Sjoerd Kooistra... kunnen een doorstart maken. De cafés, waaronder een aantal op de grote markt, blijven open... en al het personeel kan in dienst blijven. Dat is mogelijk geworden doordat er overeenstemming is bereikt... over de verkoop van de corruptie. Panden. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen de afrit Voorst en Deventer, 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Daardoor zijn er twee rijstroken dicht. En verder een korte file bij Amsterdam op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Geuzeveld en Westpoor, 2 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO Villa VPRO Tessel Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Straks na vier uur ons panel Schuld en Boete. En daarin gaan we het onder meer hebben over de politiek... die zich steeds meer lijkt te bemoeien met de rechtspraak. En dat is een doodzonde in ons land... dat toch de scheiding der machten hoog in het vaandel heeft staan. Onder aanvoering van staatssecretaris Steven komt dit kabinet met allerlei voorstellen... die bijvoorbeeld de toegang tot het recht voor de burger moeilijker maken... en die de rechter mogelijk beknotten bij het komen... tot een eigen afgewogen vonnis. Daarover praten we straks met straf rechtadvocaat Richard Korver en Peter Plasman... en met Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... en oud-rechter Jeroen Recour. En hier bij mij in de studio zit journaliste, historica... en antropoloog Rachel Visser. Zij woonde een half jaar in een streng gereformeerd stadje in Overijssel. Ze schreef daar een boek over, over een wereld... waarin alles is ingegeven door het geloof, door de Bijbel. En zij kan ons dus een mooi kijkje geven... in de gedachtegang van de SGP-politici... die na de laatste verkiezingen ineens... een echte machtsfactor van belang zijn in Den Haag. Uh, dat is zo meteen in de villa. Wilt u reageren? Dit Deze Radio in Villa VPRO. Zo is dat. Naar onze site www.villavpro.nl Frank van der Groot, hartelijk welkom. Goedemiddag. U bent forensisch patholoog. Correct. U heeft een eigen instituut, een eigen centrum... U heeft uh, tot voor twee jaar, anderhalf jaar geleden... gewerkt bij het Nederlands Forensisch Instituut. Tot uh, januari vorig jaar. Tot januari vorig, Ja, toen bent u voor uzelf begonnen. En uh, u komt deze week in een blad met de opmerkelijke uh, uh, opmerking... dat er jaarlijks in ons land honderden moorden over het hoofd worden gezien. Zijn je helemaal met verbijstering te kijken... Uh, en u zegt dat komt omdat er vaak ten onrechte uit wordt gegaan van de natuurlijke dood. En ja, dat kan je eigenlijk alleen maar vaststellen als er sectie wordt verricht. En dat gebeurt gewoon te weinig in ons land. Hoe, hoe, hoe komt u tot deze conclusie? Ja, honderden ik... moorden, u zegt nogal wat. Ja, ik wil eerst even het woord, woord moorden wil ik even kwijt. Um, als we de groep honderden niet-natuurlijke doden... die ten onrecht als natuurlijke dood uh, bezorgd worden of het graf ingaan... dan zijn het er duizenden... Mm -hmm. Uh, als het overlijdens zijn met een strafrechtelijk vervolgbaar traject... dus dan hebben we het ook over doodslag, we hebben het over dood door schuld... we hebben het over dood en nalatigheid... dan zit je wel in die categorieën. Moord is natuurlijk een groot woord. Iedereen spreekt al onmiddellijk over iemand is vermoord. Nee, mm -hmm. iemand is doodgevonden en moord moet je nog maar zien te bewijzen. Ja. Uh, in de jaren 80 had uh, oud-collega Rolf Torenbeek... heeft er al een keer eerder een bal over opgegooid. Die heeft toen nog gezegd van de glip ongeveer 350 geweldsmisdrijven per jaar erheen. Mm -hmm. Dat was toen extrapolatie van Deense cijfers. Daarvan, ieder, zei, daarvan zei iedereen van, ja, dat kan niet, dat is onzin. Nou, ondertussen hebben we ook de cijfers van de andere landen in Europa erbij. En ik heb nu de nodige ervaring vanuit de ziekenhuizen. En ik vrees dat uh, collega Torenbeek het bij het juiste eind dus had. Dus je komt tot die co conclusie door ervaringen. Niet omdat je keiharde cijfers of, of, of, of bewijzen hebt. Dat is te ellende. Uh, het leveren van harde bewijzen voor deze stelling is nogal lastig. Want dan zou je dat onderzoek moeten doen. Uh, we hebben onlangs een, uh, is er, hebben een, een, een, een trail gezet. Dat was samen met de Universiteit van Utrecht. Mm -hmm. Waarbij mensen, jonge mensen die opeens dood omvielen werd er op een gegeven moment uh, gekeken naar allerlei hele rare zeldzame ziektes. Ja. En toen heb ik aangegeven van doe me nou een lol... en doe er ook eens toxicologisch onderzoek bij. Uit een groep van 17 man kwamen vijf positieve. Allemaal natuurlijk doden. Kijk, en het is geen moord. Nee. Nee, het kan natuurlijk ook een ongeluk, een overdosis, een bewuste zelfmoord. Het kan van alles Recreatief, zijn. Recreatief, van alles en nog wat. Maar dat gaat allemaal... het is geen natuurlijke dood. Het is geen natuurlijke dood. Maar waar, hoe zou je er nou achter kunnen komen? Zou je op iedereen sectie moeten, moeten verrichten? In dat geval wordt het vak van patholoog heel erg veel voorkomend. Ja. Nee, dat kan niet. Het, is, het, het, het zou volstrekt naïef zijn om bij iedereen het onderzoek te gaan doen. en of, boven niet... Bij wie wordt er sowieso altijd uh, een, een sectie verricht? Alleen maar als een forensisch geneeskundige uh, de schouw verricht heeft... En daarbij, uh, niet de overtuiging heeft gekregen dat het een, een natuurlijke dood is. En wanneer wordt er een forensisch arts, een forensisch geneeskundige bij een, een dode geroepen? Nou, meestal als een, als een huisarts geen verklaring van natuurlijke dood durft af te geven, dan wel als er bij wijze van spreken een, een ongeval is of hmm. iemand wordt met een ambulance binnengebracht, dan komt er een forensisch geneeskundige bij. En op geleide van zijn, bevinding, zijn bevindingen zal een officier besluiten van wel of geen onderzoek. Ja. Maar prima is het officier. Maar het begint dus al gewoon bij de huisarts. Die komt bijvoorbeeld, laten we een makkelijk voorbeeld nemen... in een bejaardenhuis. Daar is een oude mevrouw uh, s'nachts in haar bed overleden. Uh, uh, daar komt een arts en die zegt... deze oude mevrouw is vannacht in haar bed overleden, ja. klaar. Ja. En dan zegt u, maar dat is niet gezegd. Nee, nou, als, als voorbeeldje, het is misschien een beetje, een beetje wrang... maar mijn eigen, eigen vader is twee jaar geleden kort in de kerstdagen overleden. Nou, zeker de laatste maanden van zijn leven was die man moeilijk... Mm -hmm. En ik zeg het bij mijn studenten altijd erbij. Zo van, soms zit je wel eens zo van: man, ik doe je wat. Ja. Het was beginnende dementie. Nou, die man is om drie uur s nachts overleden. Er komt een huisarts bij, die voelt hem in de hals gecondoleerd en die gaat weer weg. Er wordt gewoon niet gekeken. Maar u zegt, ik had hem dus bij wijze van spreken iets toe kunnen dienen. Of als je Ik had een... iets kunnen doen en dan was hij. Haan had er naar gekeken. Ik kan me voorstellen als iemand echt getergd wordt. Ik, we konden toen met z'n allen goed opvangen. Maar als je getergd wordt, ik denk, nou duikt er een kus op. En er wordt niet gekeken naar beschadigingen. Ergens hele voorzichtige beschadigingen in de binnenkanten van de lippen. Ja, die glippen erdoor. Intoxicaties, die glippen erdoor. Medicatiefouten, die glippen erdoor. Wat moet er gebeuren om... Uh, laten we het even, die nou, honderden moorden... Dat is, dat moord, moorden is natuurlijk een lekker woord voor de voor, uh, uh, publiciteit. Maar in elk geval honderden gevallen waarbij iets niet op een natuurlijke manier... in elk geval is gegaan, glippen erdoor. Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat we dat terugbrengen? Ik denk dat we al een hele stap verder zijn als de geneeskundestudie een vast blok forensische thematiek in zich krijgt. Dat is er nu niet. Uh, voor zover ik weet is dat heel sporadisch wordt er wat gegeven. Hoe maar... bent u dan opgeleid eigenlijk? Nou, de, ik ben opgeleid aan de Vrije Universiteit. En daar heb ik in mijn hele studie nooit iets van forensische patologie... of forensische geneeskunde gekregen. Maar hoe bent u de, hoe, hoe, wat bent u dan gaan doen? Bent u naar Amerikaanse series gaan kijken? Hoe leer je het dan? Nee, ik ben toen uitgeweken naar Duitsland... waar ik uh, in Frankfurt opgeleid ben door professor Bratke in de rechtsmedicine. En daarna moet je naar Nederland terug, klinische patologie doen... Een uh, compleet andere tak van sport. En daarna komen de interne opleidingen bij het Nederlands Forensisch Instituut. Ja. Maar er is in Nederland geen opleiding. Alleen bij het NFI? Ja, maar dan ook niet inhoudelijk. Daar word je in feite, uh, wat ze zeggen... Dat, training, is dat is meteen al praktijk. Het is, je loopt als het ware een soort, een soort superlange stage. Dus om te beginnen, zegt u, moet er een opleiding komen? Om te beginnen moet er een opleiding komen. En om te beginnen moet daar geld voor komen, nou, lijkt mij. We komen uh, terug op ik, ik, ben een, ik ben een van die weinige mensen die in het niet komt zeuren om geld. Hoe, hoe zou je dat dan willen doen? U heeft nu een eigen uh, instituut, ja, los van dat NFI. Ik denk dat het een verantwoording van de sociale geneeskunde is aan de universiteiten... om een deel van hun tijdsbudget vrij te maken voor dit soort praktische forensische dingen. Mm -hmm. En ja, ik zit natuurlijk in een iets andere, iets andere hoek erin. Maar ik begrijp dat uh, de nieuwe generatie artsen wordt opgeleid... Met, op een bepaalde basis van empathie. En om, om te gaan met, in, in, in vertrouwen met hun, met hun patiënten. Maar ik denk dat uh, in de geneeskundestudie... forensische pathologie, forensische thematiek, forensische geneeskunde... en lijkschouw een vast onderdeel moet worden. En ik vraag echt niet om een half jaar opleiding of zo. Doe nou eens een blok van een maand. Mm -hmm. Lever allemaal een heel klein beetje van je tijd in. En zorg ervoor dat de hele nieuwe generatie studenten kennis heeft... Van datgene wat te zien is bij een overledene. En het is hard nodig, he, zegt u. Want er zijn maar vijf forensisch pathologen in Nederland. Daar bent u er één van. Ja. Twee daarvan, uh, zei u, die lopen al tegen de zesde. Ja, het is zometeen gewoon over. Uh, als het, ik, ik vrees, eigenlijk met grote vrees, dat het al te laat is. Dat we er zometeen gewoon niemand meer hebben? Dat we zometeen dan de expertise moeten gaan inkopen vanuit het buitenland of, of zoiets dergelijks. Omdat we hier gewoon deze bal hebben laten liggen. Nou, we komen hier ongetwijfeld nog wel eens op terug. Frank de Groot van het Centrum voor Forensische Pathologie. Hartelijk bedankt tot zover. Graag gedaan. En laten we even gaan luisteren naar onze serie... ...ware verhalen, verteld in een zo kort mogelijke tijd... ...namelijk één minuut. Pst, één minuut. Overal, keuken, badkamer, slaapkamer, huiskamer, uh, oven... Uh, ...overal. Zelfs in de computer van mijn zoon zitten ze. In de computer, in de wasdroger. Je kan ze zo meteen zo weer in je gordijnen zien klimmen, ja. Ik heb dan een soort uh, ja, altaartje staan met een kaars en dat soort dingen. En uh, uh, nou ja, dat echt vol met, uh, met muizenkeutels. Mijn zoon die heeft nu slaaptabletten gekregen van de huisarts. Dat ook wel kan slapen. Hij is gisteren dan toevallig aangenomen voor de cursus uh, beveiliging bij maar als dit zo doorgaat, dan kan hij niet eens aan die cursus beginnen... want hij krijgt geen nachtrust. De woningbouw die roept de hele tijd, maar je moet een kat nemen. Nou, dat mag hij niet met astma. En de GGD zegt, moet uitgegast worden, die muizenplaag. Maar ja, dat wil de woningbouw niet. Omdat ze voor mij geen andere woning hebben... en ik kan hier niet inblijven als hun met het gas gaan spuiten. Hier is gewoon niet meer te leven. Dus ik heb dertien zakken gif gekregen van de GGD. Die hebben ze uitgezet in twee weken tijd. En de muizen vieren nog steeds feest. U hoorde 1 minuut gemaakt door Jair Stijn. Kijk voor de complete collectie op onze spetterende site. vpro.nl slash 1 minuut. Premier Rutte, de liberale premier Rutte, zei deze week... verwantschap te voelen met de SGP. En hij zei ook nog dat er een hoop vrolijkheid en degelijkheid uitgaat van die partij. Een charme-offensief nu de SGP, de regering in de Eerste Kamer... aan een meerderheid kan helpen. Het lot van dit kabinet lijkt hiermee ineens in handen van de SGP... en daarmee lijkt de staatkundige reformeerde partij ineens een machtsfactor van belang. Breken er gouden tijden aan voor de partij? En hoe ziet die achterban... Eruit, van de SGP. Rachel Visser, ik kondigde jou aan. Jij uh, bent journaliste en antropologe en historica. Uh, ja, en eigenlijk, eigenlijk zou ik mezelf, want dat zijn heel veel typeringen... gewoon als schrijver willen. Wel, ja. Uh, ik schrijf voor heel veel verschillende media. Uh, dus altijd aan al naar gelang eigenlijk, wat ja, het medium dan ook is. En dat is mijn vooropleiding, mijn wetenschappelijke kennis. Dus schrijver. Dan... Van het boek Zwarte Douw. Daarvoor ben jij een half jaar gaan wonen... in zo'n bevindelijk gereformeerd stadje, ergens in Overijssel... Um, waarom, waarom, heb je, waarom ben je dit boek gaan schrijven? Nou ja, dus eigenlijk, ik, ben, ik heb me meerdere tijden, langere tijd daar gezeten. Mm. En, en niet alleen de bevindelijke moet ik daarbij gelijk even nuanceren. Die zijn een heel groot deel van mij in mijn boek terechtgekomen. Maar ook heel veel andere gelovigen. Dus, dus er zit eigenlijk een heel breed palet van ja, wat men precies gelooft. En, en dat was ook de vraag. Dus ik was heel erg benieuwd, ja. Hoe zit dat geloof? Wat betekent dat op dagelijkse basis voor mensen? En uh, ja, ook om dat invoelbaar te maken. Dus wat, uh, ja, wat voelen en ervaren die mensen. Mm -hmm. uh, maar dat was wel allemaal een beetje hetzelfde. Of is dat nog tussen de uh, gereformeerde gemeenten... weer anders dan bij de hervormde gemeenten of bij de vrijgemaakten? Of nou ja, goed, we gaan niet de hele lijst, want er zijn. Ik weet niet hoeveel afscheidingen. Ja. Is daar veel verschil tussen of is er één kern? Dat je zegt dat dit geldt voor allen. Ze gaan allemaal uit van de Bijbel bijvoorbeeld, letterlijk. Ja, kijk, ik denk algeheel, als je het gewoon in grote lijnen ziet... is het natuurlijk min of meer dan hetzelfde. En het mooie is dat dan ja, per persoon het weer verschilt... hoe iemand daar weer invulling aan geeft. Waar woonde u? Uh, ja, ik woonde een tijdje net buiten het stadje. En ik heb ook wel eens echt intern daar gezeten. Bij mensen geslapen, uh, bij familie ook. Uh. Was het moeilijk om een beetje contact met ze te krijgen... en het vertrouwen te winnen? Dat was heel moeilijk, ja. Ja, gaandeweg uh, werd dat steeds makkelijker. Maar in eerste aanzet uh, was er vrij veel uh, wantrouwen jegens. Nou, niet zozeer tegen mij persoonlijk, maar uh, ja, tegen de ander of de buitenstaander... die iets komt bevragen en komt bekijken. Het kwam ook bijvoorbeeld door hoe het eruit zag natuurlijk. Ja, dat heeft spijkerbroeken. Spijkerbroeken is niet, is niet goed om meisjesbenen. Klopt, ja. En nou draag ik niet dagelijks een spijkerbroek, maar... Nou, u heeft uh, ze wel aangepast, hè? Klopt, ja. ja. Je bent een beetje de lange rokken gaan dragen... en de kousen en de instappers. Ja. ja. Alle clichés wat dat betreft kloppen ook wel, hè? Ja, dat is, heel, dat is inderdaad opvallend. Dat er eigenlijk op heel veel terreinen... dus eigenlijk mijn intentie was ook juist... want ik wilde eigenlijk meer een soort ander beeld laten zien... He, dat ik dacht, ja, maar hoe, he, wat gaat er nou weer echt achter schelf? Wat betekent dat dus voor mensen? En opgaande weg kom je toch alweer op bepaalde clichés gewoon uit. En die kloppen dan ook. Wat, wat, uh, wat viel u nou eigenlijk het meeste op? Wat, hoe zou je de mensen, als je mag generaliseren... daar in dat stadje willen karakteriseren? Uh, kan je zeggen, ze zijn angstig... want ze moeten altijd leven met, met helle angst zijn ze nederig, zijn ze uh, uh, uh, denken ze zelf nog, nog na of laten ze zich helemaal leiden door het woord? Probeer er dus een kernachtige uh, definitie op los te nou, laten. Nou, ik denk zeker wel uh, dat, uh, dat, dat het dat woord angst vond ik wel. Dat is wel ook was toch wel heel erg mijn ervaring. En die angst is er inderdaad zowel naar de heer zelf... dus hè, naar de, de geloosbeleving of men dat op de juiste manier dan daar vorm aan geeft... als dus naar degene die van buiten komt. En buiten kan dus al letterlijk gewoon bijna vijf stappen buiten het stadje zijn. Dus dat mm -hmm. hoeft nog niet eens zozeer de stadsbewoner of de wereldburger te zijn. Uh, maar dat is gewoon in, in zekere zin toch wel iemand die, die niet van daar is... en niet helemaal bekend is met alle, precies alle codes of wetten van... Uh, ja, die zij zelf dan hanteren en hoe zij elkaar dan ook kennen. Mm -hmm. Ja, daarnaast, zei... die, om het sorry dat ik je nee, nou, nee, nee. Daarnaast, natuurlijk, is er ook, ook veel vreugde die me, wat mensen gewoon beleven aan het geloof. Dus het is natuurlijk niet alleen maar uh, de zwaarte. Hoewel dat zeker voor mij als buitenstaander uiteindelijk wel, dat wel de belangrijkste typering is. Ik vind het, mm. het is een heel zwaar geloof. Kunt u zich er iets bij voorstellen als, als uh, premier Rutte zegt... verwantschap te voelen met de SGP? Denkt u, dat kan ik me zeer goed voorstellen, want op dit of dit of dit gebied... of zegt u dit is puur calculerende politiek? Ja, ik, vond het, ik vind het een opmerkelijke opmerking. Dat is een mooie alliteratie, maar opmerkelijk... Mm -hmm, ja. Want u ziet geen enkele verwantschap tussen de liberaal Rutte en, en, en de SGP-stemmer? Nou, er zijn misschien wel verwantschappen, maar de liberaal, eh, zoals, zoals ik het liberalisme opvat... en dat dus begint ook dus weer met... maar goed, dat woord vrijheid is blijkbaar schijnbaar in Nederland heel multi-interpretabel. Uh, maar ik uh, vind ik toch wel heel anders dan wat, inderdaad wat ik heb ervaren bij de SGP-aanhangen... waar velen dan uh, inderdaad in dat stadje ja. ook... Uh, zich toebehoren. Toe bent u ook, het is misschien een gekke vraag, maar ik stel me dat ineens zo voor. Bent u ook SGP-pubers tegengekomen? Puber in de SGP-jongeren? Ja. ja. Die zich afzetten tegen hun ouders en de kerk? Nou, ik ben een aantal tegengekomen die dus toevallig heel actief waren, dus die daar ook echt wel in zaten. Uh, en al geheel gewoon pubers die uh, inderdaad een, een vrijere interpretatie van het geloof hebben. En de zogenaamde wilde periode, mm -hmm. waarin ze dus juist eigenlijk ja, enigszins zich afzetten en uh, dingen doen die niet geoorloofd zijn uh, volgens de leer van de Bijbel. En um, ik, ik vraag het ook omdat er hier en daar wel berichten verschenen dat juist veel SGP-jongeren uh, eigenlijk stiekem op de PVV zouden willen stemmen of dat zelfs gedaan hebben. Dat is een fikse overstap, overgang. Ik weet kunt je zelf... dat een beetje namelijk, kunt u het begrijpen waar dat vandaan komt? Ja, ik, kan, ik, ik zou er zelf wel bepaalde verklaringen voor hebben. Met, met al daarbij gezegd dat ik echt wel een ervaringsdeskundige ben mm -hmm. en geen uh, nee, uh, nee, precies de statistieken of zo van ken. Uh, uh, maar, ik, uh, maar wat zou er in, in, in de Partij van Wilders zijn wat die, juist die SGP-jongeren aan zou kunnen spreken? Ja, ik denk dat de in mijn ogen wel simpele retoriek van, van Wilders... daarin een rol speelt. Die zegt de dingen heel helder en rechtlijnig. Wat mogelijk, dus nog hoeft nog niet eens zozeer de SGP-jongen... maar al geheel misschien ja, jonge mensen die zich afzetten... zou kunnen aanspreken. Um, ja, verder... Um... Heeft het misschien ook te maken met het feit dat Wilders zegt... het christendom een belangrijke wortel te vinden voor, voor, voor onze maatschappij? De joods-christelijke tra traditie in tegenstelling tot de islam? Dat zou kunnen, maar ik, ik, ik, dat, dat, dat, vreemd genoeg vind ik... denk ik dat bij jongeren toch weer andere argumenten misschien dan ook spelen. Of een soort afzetten of het verzetten dat dat misschien dan ook nog wel... Dat de, de repel ergens die Wilders daarin uitstraalt misschien nog meer de aantrekkingskracht heeft dan heel erg vanuit dat hij uh, zich ook uh, affiniteit uitspreekt met het geloof. En kunt u zich tenslotte voorstellen dat de mensen die u daar tegengekomen bent volgaande dit uh, liberaal uh, rechtse kabinet zouden willen steunen? Als het gaat om uh, euthanasie, abortus, homohuwelijk. Denkt nee. u dan ja, de SGP is absoluut een medestander voor dit kabinet. Op die al die punten inderdaad, dat zijn echt precies de punten waar men zich toch heel erg anders over uitspreekt, dus dat is echt uh, geen natuurlijke partner. Dat dat is, uh, dat zijn wel hele andere, andere dingen die zij nastreven, inderdaad. Ja. Ja. ja, goed. Rachel Visser schreef het boek Zwarte Douw, het is uitgegeven bij uitgeverij Augustus. Dank je wel. Says, At a certain age, when everything's moving so fast, don't forget me, every girl that's it. And I'll remember each and every one till I'm. Buffalo Tom met Don't Forget Me, een nieuwste album van Buffalo Tom. Skinks is in zijn geheel te beluisteren op luisterpaal.nl. De villa is zometeen na vier uur terug met ons panel Schuld en Boete. Daarin zijn vandaag de gast twee strafrechtadvocaten, Peter Plasman en Richard Korver. En oud-rechter en Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Jeroen Recour. We gaan het hebben over de bemoeienissen van de politiek met de rechtspraak. Vloeken in de kerk van de trias politica, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar het gebeurt zo langzamerhand sluipenderwijs steeds vaker. En we bespreken een opmerkelijke zaak rond een uithuisplaatsing van maar liefst vijf kinderen en we komen ook nog even terug op de uitspraak in de beroemde bijlmoord waarbij het slikken van antidepressiva een rol zou hebben gespeeld of niet, moeilijk te bewijzen dat zometeen in Schuld en Boede, eerst het nieuws tot zometeen Het geeft mij een onbevredigend gevoel dat mensen die ons land zo in de problemen hebben gebracht... dat niemand verantwoordelijk is die kan zeggen, donder jij nu op. Prem Radagensjoen op weg naar het nieuws. Het verleden, dat heb je gehad en je hebt nu het bedrijf voor de toekomst. Op zoek naar de bron. Ik kan iedere dag tegen u zeggen, het is mijn belastinggeld die jou gered heeft. Doe niet zo arrogant. De wereld op uw stoep. Er zijn wel heel veel vragen en opmerkingen in één keer. Elke werkdag, ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.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 PC-Hoofduitvaartverzorging dat met zorgvuldigheid, openheid en betrokkenheid. Kijk op pc.nl Dan heb je ze weer. Criminelen bonusgraaien. die zonder permanent cameratoezicht. De veelpleger gaat hangen. Zitten terwijl we met 130 km per uur tot op door mogen scheuren. Uitzetten die illegaal. En die animal cops erachteraan. Nederland roept toetert. Vrij Nederland laat van zich horen.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 De topwetenschapper die uw bedrijf stappen verder helpt, vindt u via academictransfer.com. Dit is Radio 1.